Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. We doen met Libië om de stroom migranten te beperken die over de Middellandse Zee naar Europa komt. Het verdrag moet ervoor zorgen dat de Libische kustwacht beter wordt uitgerust. Maar ook dat Libië zijn grenzen gaat bewaken en migranten gaat tegenhouden. Vandaag begint een Europese topontmoeting op Malta, onder meer over migratie. De politie moet meer mensen aannemen met een niet-Nederlandse achtergrond. Anders verdwijnt het draagvlak in de samenleving. Dat zegt commissaris Daniel in de Volkskrant. Ook vindt hij dat te weinig politiemensen met een buitenlandse achtergrond doorstoten naar de top. Daniel is zelf Nederlands-Indonesisch en in de top van de Nederlandse politie de enige met een niet-westerse achtergrond. Moslimorganisaties praten vandaag met de ministers Blok van Veiligheid en Justitie en Ascher van Sociale Zaken over de veiligheid van moskeeën. Ook de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding is erbij. Aanleiding is de aanslag op een moskee dit weekend in Canada waarbij zes doden vielen. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat er in Nederland aanslagen worden voorbereid, maar door de aanslag zijn ook veel moslims in Nederland ongerust. Het Witte Huis heeft Israël gewaarschuwd voorlopig geen nieuwe nederzettingen te bouwen of uit te breiden. Volgens de Amerikanen dragen die niet bij aan vrede in het Midden-Oosten. De waarschuwing is opmerkelijk omdat Donald Trump in december nog kritiek had op een VN-resolutie tegen de uitbreiding van nederzettingen. Ook andere landen kregen commentaar van de VS. Zo zei de VN-ambassadeur dat sancties tegen Rusland pas worden opgeheven als dat land de Krim teruggeeft aan Oekraïne. Snapchat gaat naar de beurs. Het moederbedrijf Snap wil een deel van het bedrijf verkopen. De beursgang moet 3 miljard dollar opleveren. Als de beursgang lukt zou de waarde van het bedrijf daarmee op 23 miljard komen. Het populaire Snapchat is een app voor smartphones waarmee foto's worden gedeeld. Het weer bewolkt en soms wat motregen. In de loop van de middag droog en hier en daar zon. Het wordt 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Shorten. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Redactiebaker van de ANWB. Er is wat vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij knooppunt meer Drie kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar dicht. Vertraging iets meer dan vijf minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Van de Rimlers en eh, dat is een stuk, een oer-Nederlands stuk, de Zuiderzee Blues.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 See There's none so beautiful. Eh, dat was eh, Gino Vanelli. Die staat eh, op een cd uit een hele serie... Dreyfus Jazz eh, platen. Met eh, onder meer Michel Petrucciani... Steve Grossman, de Mingus Big Band, Benny Colson, nou, noem maar op. We gaan nu terug naar de oude meesters...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 ZFMGS loopt weer tegen de klok van 11. Dat wil zeggen dat we er zo meteen zo goed als zeker even uitgaan... voor nieuws en enkele reclamedingen. En dan komen we weer terug voor een vol uur ZFMGS. We gaan luisteren naar Rosemary Clooney. You took advantage of me.